Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In een groot deel van het land geldt vanaf nu code oranje. Het gaat om de provincies in het midden en zuiden. Vanmiddag kan het daar wel 39 graden worden. Het advies is om veel te drinken en de schaduw op te zoeken. Deze kinderen kozen voor het strand. Ja, ga vooral zwemmen. Hopen dat we kunnen zwemmen. Maar ook andere leuke dingen. Gewoon lekker voetballen in het zand misschien. En hou je een beetje van het hete weer? Ja hoor, vindt vind het heel leuk. Ik vind het lekker. Fijner dan winter? Nou, ik hou ook wel van winter. Er is vandaag ook een smokalarm, omdat de luchtkwaliteit door het warme weer erg slecht is. Mensen met luchtwegklachten kunnen volgens het RIVM beter binnenblijven. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Nou, dat geldt niet voor een man uit Lelystad. Die werd gisteravond opgepakt, omdat hij voor de achtste keer zonder rijbewijs achter het stuur zat. Volgens de politie had de man ook nog drugs op. De auto is in beslag genomen. En mensen die in Argentinië of El Salvador hun Netflix-account delen... betalen voortaan extra. Zo'n 3 dollar betaal je daar nu per maand meer. Het is een test van Netflix, want, zo zeggen ze zelf... al dat accounts delen kost het bedrijf veel geld. En als het goed bevalt, dan betaal je binnenkort hier misschien ook meer... als je je wachtwoord aan vrienden of familie geeft. En vandaag worden er weer demonstraties verwacht in Suriname. Surinamers zijn boos op de regering van president Santokki... Ook gisteren gingen mensen de straat op om te demonstreren... Tegen de, tegen de prijsstijgingen, vriendjespolitiek en corruptie... zegt correspondent Nina Jurna. Onder de demonstranten ook veel mensen uit de arbeidersklasse. Veel mensen die ook te lijden hebben onder de bezuinigingen, de crisis. En uh, ja, moeten toezien hoe anderen hun zak vullen. Dat was eigenlijk het thema van deze demonstratie. President Santoki was eigenlijk op reis in Paraguay... maar komt nu eerder terug om met de demonstranten in gesprek te gaan. En het weer nog, het wordt vandaag zonnig en hartstikke warm dus. Op sommige plekken zitten we nu al op 30 graden. Later vanmiddag kan het in het zuiden zelfs richting de 39 graden gaan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Ookmaar. Het gebeurde bij knooppunt Kooymeer. Ook de afrit naar de N9 is momenteel afgesloten... Hou rekening met 20 minuten verdraging vanaf Akersloot. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM, de kant nog show. ZFM, het geluid van Zandvoort.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 Ik vind wel dat dit een van de meest vrolijke zomerdeuntjes is, jongen. Ja, we hebben lekkere een ja. Of hè? Qua muziek is er niks aan de hand in dit programma. Nee, dat het, vind ik ook. Is het een beetje uit de nee. tijd ook Als je het nou, nou helemaal de... niet niet vindt, dan kan je alleen maar gaan luisteren voor de muziek. Ja, zeker. Ja, ja, als we praten, zet je gewoon hem even af. Ja, ja Maar dat is een, af, een beetje ja. uit de jaren van Zegor en Evans, hè? In de year 25. Ja, ja. dat klopt. Ja, klopt. Zegor en Evans. Ja, ja, ook ja. zo'n wel leuk plaatje altijd. Ja, dat was een leuk plaatje. Toen werkte ik bij. 1968 volgens mij. Ja, toen werkte ik boven aan de Kerkstraat. In die patatzaak. In die, in die, uh, ja? En dan zat ik in de kelder. En dan moest ik kippen rijgen aan, aan het spit. Oh, ja. <laughs> ja. En dan moest ik uh, even wat uh, kruiden in een kont uh, duwen ja. En dan uh, aan het spit. Jij, jij was een van de eerste kippenreigers van Nederland, hè? Ik was een van de eerste kippenreigers ja. En daarna Harukamo. We ja, ik, uh, Harukamo. Heb ik nog uh, borden gewassen. Ja, ja, dat was toch ook wel een instituut, hè, Harokamo? Harokamo was een na, enorm na bro, instituut. je Een leven. Oh, man. Oh, man. En die hadden een lekkere broodje. Ja, ah, heerlijk, man. Ja, ja. ja. en uh, ik heb ook nog bij Sols gewerkt. Automatiek. Automatiek? Ja. Oké, okay, waar, waar nu het plein is, hè? Waar gewoon? nu het plein is. Dat ja. was Sols. Vertel nog eens even dat verhaal over die mayonaise. Over die mayonaise. Ja, ik gaf Stop. de Duitsers altijd wat meer mayonaise. <laughs> en uh, zei ik, what is die veel mayonaise? Ze zei ja, bitte. Dat leek heel veel op en dan gaf ik het zo aan. <laughs> <laughs> Negen van de ging het dan over je <laughs> Geef beetje erbij, natuurlijk? Dus. Nee, dat wil ik niet. Hakker oh, lol, jongen. Ja. Ja, mooi, dat soort uh, humor. Ja. We hadden op een gegeven moment uh, in Chicago bij een drive-thru van Burger King, hadden we, hij, Ruud, die, wilde, die reed en die wilde niet naar binnen. Dus, uh, we, nou oké, okay, dan doen we een drive-thru. Maar die had een hele baggermaaltijd besteld met uh, fries en een burger bah. en uh, sla shit. Maar een trok die iets te snel op... en had het op zijn dashboard gezet. Dan dacht ik, zetten we zo. Ik trok hij iets te snel op, dus je hele, vop, je hele bak met bagger zo... op zijn schoot. Dan geeft hij het helemaal. over het dashboard uitgesmeerd. Wat ja, vind oh, oh ja. Ja, ik heb het ook een keer gehad bij, ging bij McDonald's eten in Amerika. En uh, nou, dan uh, doe je alles op je, op je blaadje. En dan flikker je alles in die grote ton. Er zaten mijn sleutels erbij. Echt waar? Ja. Oh. Oh. Dan heb ik een half uur heb ik die hele ton uh, op, de, op de grond... Uh, uh, mijn sleutels gaan zoeken. Ja, je, je hand Nog onder ding. de mayonaise natuurlijk. Ja, nee. ja, natuurlijk. Alleen met troep erin. Gisteren ja, dat dat bij, uh, bij Geen Tricks voor de Deur. Daar lopen Paula en ik langs op een gegeven moment. Zeg maar. In de straat, dames en heren. Ja. Zegt Paula, wat, wat gebeurt daar nou? Hing er een vrouw... Laten zagen we dat het een vrouw was, kon niet heel goed zien. Die hing voor de helft in die, in die prullenbak die daar staat. Ach. In die, maar die had waarschijnlijk ook iets oh, in die kwijt. papierbak ja. geflikt. Oh, oh, oh, oh, oh. Dus die moest er net dan denken toen jij over die sleutels begon. Ja, ja, die vrouw had er een keer, maar het was geen gezicht. We ja. bleven nog even staan te kijken. Nou, als ze er nou heel lang in blijft, moeten we toch maar 112 bellen. Maar ik hoorde verder ook geen hulpgroep. Dus ik dacht, nou, misschien... En op een gegeven moment kwam ze er weer uit. Zo. <kijnt> ja, ik word behoorlijk gebeld, ja. Je bent uh, populair, Hans. Ja, ik zal hem ja. eens op, uh, uh, uh, op triller zetten. Dat kan toch? Ja, ja maar... ik ja. weet niet. wat uh, even even, heb jij je, heb, je, is dat een handen... moet, hoor. Even kijken. Van Andru, Andru Ward. Ja, ik heb hem nu op triller gezet. Heb jij een Samsung? Ik heb een Samsung. Ja, dat is jammer. Hoezo? Ja, dat... Ja, uh... Ach, kom op, man. Nee, uh, het is gewoon jammer. Nee, die, die, die Nokia is gewoon allemaal kapot, man. Nokia. Nee hoor, wat heb je? Een iPhone. Oh, dat, dat, wat heeft, wat dat heeft de Rutte toch, een Nokia? Nokia. Ja, je ja. Hebt nog een Nokia. Ja, ja, ja. ja ik ben nog uh, bij, bij, uh, bij uh, mijn, mijn, mijn schoonzuster, ben ik de garage ga, gaan schoonmaken met alle spullen van mijn broer Boudewijn. En uh, ja. daar kwam natuurlijk heel veel uh, bende tegen. En denk ik, ja. Ook een Nokia. En ook nou, een oude Nokia. Oh, ja? Ja, oh, ja, er nog stond nog een foto op voor mijn moeder. Oh ja? <laughs> Zo was. grappig. Dat krijg je dan, dat krijg je dan uh, allemaal mee, weet je wel? Dus dat zijn dan weer de leuke dingen van het leven. Dat zijn zeker de leuke dingen, G. Dus en, ja. Uh, ja. Nou, heeft iemand nog wat? Het <laughs> wordt angstig, stil. Moetje, ja. Ja, ja, ja. ja, de kwaliteit van het zwemwater, heb ik ook wel gezien, is goed aan onze kust in ieder geval. Je moet nu uitkijken in wat binnenwatertjes worden de bevaalde blauwalg. Maar voor de rest, uh, ja, en ik moet zeggen, de windrichting. Ik weet niet hoe het zeetje vandaag is, maar gisteren en voorgaande dagen was dat echt prachtig zwembaar. Zuidwind. Dat was helder, ja, en dat was nog een beetje restant van het feit dat het aantal dagen noordwestenwind is. Krijgen we nou? Ja, dat doe ik? Dus uh, mooi zeetje, kalm zeetje, goed zwemwater. En ja. we gaan eens kijken vanmiddag hoe het er dan uitziet. Nou, ja, maar gisteren leek ook de Noordzee wel een, wel een meertje hoor. Dat ja. Was wel mooi, ja, is het zo? Ja, ja dat was heel, helemaal glad bijna. Ja, heel, oh, ja helemaal, maar redelijk helemaal mag, helder zeg. water ook nog. Letter, ja, ja redelijk hè, ja. Want als er dus echt een paar dagen oostwind is, dan hoef je er niet meer in. Want buiten het feit dat nee. diverse kwalaria de kust bevolken, uh, uh. dan heb je dan ook nog artesoep uh, in plaats van helder zwemwater. Ja, en zitten we, uh, heeft iemand al uh, zeevonk gezien of niet? Nee. nee. Nee, dat schijnt ook met dit weer een beetje oh, ja? te komen. Ja, ja dat is oh, ja. Waar, dat zo die nog. Die ja, Dat is waanzinnig. Oplichtende golfjes aan ja. de branding. Dat schijnt heel mooi te zijn. Ik heb het zelf nooit gezien. Ik heb het een keer gezien. Ja, ja heel, is mooi. Heel, heel lang geleden. Dus echt waanzinnig. Echt heel indrukwekkend. Ja, geloof, ik kan het me voorstellen. Ja. Ja. Ja. Maar ja, je moet er wel naartoe. Nou ja, het is voor ons niet zo heel veel weg, toch? De branding. Nee, van, in de van mee? Mee. Nee, nee. nee. <laughs> ja. En op een gegeven moment las ik ook nog... dat er dus iemand, een vaste gast van een strand in Scheveningen... Ja. helaas het leven heeft gelaten al liggend op zijn strandbedje. Ja. Op Meen, zich. Ja, ja. inderdaad. Ja, die werd doodgevonden op zijn strandbedje. Ja. Maar, Je meent het. Ja, en, en, en er was iemand die achter hem lag of zo. Die had op een gegeven moment gezien dat hij al een tijd helemaal niet meer bewogen. Ja. Die, is, die is er toen naartoe gegaan. En uh, ja, meteen een uh, massage en alles, maar uh, ja, helaas was je al. Gewoon mee. door de hitte? Uh, ze zeggen maar wel, ja, maar ja, dat weet je niet natuurlijk, maar. Het was een vaste gast daar. En, um, hij was morgens volgens de eigenaristen van die strand... En nog heel vrolijk. Had hij, ja. het, hoogste, had hij het hoogste woord. Hij had er zin in. Hij had er ja, zin in. Ja, zie je maar. Ja, als het je, je dan toch moet overkomen... dan is dat wel een mooie manier om het uit te is, checken. Ja, ja. zeker. Ja. Toch? Liggend op een strandbedje in ja, de zon. Maar, ik weet niet hoe oud hij was... maar als hij maar uh, 61 was of zo... is dat toch wel jammer. Het is sowieso tragisch natuurlijk. Ja. Ook al, kijk, als je 92 bent... en je staat nog goed in het leven... je kan fysiek ja. en geestelijk meekomen... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Zij het niet meer zo snel, dan is het ook triest ja, natuurlijk. Maar het, het, het is wel zo dat de, de hitte voor ouderen toch gevaarlijk is, hè? Zoals, ja. zoals wij. Ja. Toch? Ze, nou, Zelf maar, maar uh, wel, nou, ja, als eerder gemeld, maar. wij zijn toch niet van die typische... Uh, die nog de hele dag op zijn bedje liggen. En uh, je kan nee, op het nee, terras zitten, nee, zoals ik eerder opmerkte. Nee, nee. Een ik vond het, het vorige week op het terras al heel erg warm. Dat ik dacht van uh, ja. na tien minuten van de boel. Wat ja. is dus het heet? En dat was vorige week kunnen nagaan, dan was het maar 24 25 graden. Ja. En hey, over 25 graden gesproken? Het vluchtelingenkamp voor de Oekraïners uh, in de Kamerling-Onders. Ja, die is open, hè? Uh, die is nu open, geloof ik, hè? Ja. Maar uh, in Alkmaar uh, hebben ze er ook zo heen. Maar ja, hebben dus, ja. dus kampers hebben daar hun intrek genomen. <laughs> ja, er zitten woonwagen in. Nee, ja, ja, Er zitten nu ja, kampers ja, ja, ja, ja. in. Ja. En, uh, ja. Bedankt tot ziens. Ja. Ja. <laughs> ja, we, grote spandoekopgangen, we gaan hier niet meer weg en ja. uh, dit en dat. En, uh, ja. Uh, nou ja, een, een, een wethouder erbij, die was net een week aangesteld. Dus die ja. moest met die mensen in gesprek. En, uh, ja, was, dat is geen pretje als je dat die eerste week als wethouder nee, gaat te Nee, ja. het is Maar uh, ja goed, uh, die mensen wat ik begreep, die wachten ook al 20, 22 jaar op, uh, op ja. huisvesting. Maar, ja, ja, en, en zij zeggen dan. van ja binnen, binnen, ja, binnen zes weken is dat geregeld voor, weet je wel. En uh, ja. waarom niet voor ons? Ja, ja, ja. Ik zij vindt er ook ja. wat van hoor. Ja. Ik hoor uh, ja. net dat de muziek aan. Denk je? <laughs>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 Trying to do. 24 karat magic in the air. Hands to top, so clear. Look out! Mm. Second best for the hustlers, hustlers. Gangsters. gangsters, bad bitches, and your ugly ass friends.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 Ja hoor, ja, Bruno. Bruno zelf. Ja, Frank, je kent hem. Bruno. Ja. Was dit A, Bruno Mars, B, Bruno Morgen. Nuts, C, Bruno Milky Way. Welke is het, G? Bruno Mars, Frank. Goed, ik reken het goed. <laughs> dat is fijn om te horen, weet je wel. Ja, maar, Hé uh... hey, jongens, we hebben het 100 jaar bestaan van de reddingsbrigade gehad. Die, ja, die hebben we vorige is, week gevierd. Uh... Ook van de makers van uh, Kandelval Show. Ook oh, de hartelijke felicitaties. Zeker, mij zeker. Ja, zeker. En ik denk dat het vandaag uh, lekker druk krijgen. Want het is ongetwijfeld weer dingen gebeuren. De afgelopen week, twee dagen geleden of zo, is er nog eentje uh, iemand om het leven gekomen. In velsen Noord. Oh, echt, die, echt, werd, ja, die werd uit zee gehaald en die was uh, dood. Zo. <coughs> Niet door de hitte, maar ik denk door de stroming. En uh, verdronken gewoon eigenlijk. Ja, ja, het, ja, gebeurt, daar, ja. het gebeurt allemaal. Met de, uh, de pieren en zo heb je het ja, toch altijd nee, raar. Nee, dat klopt. In uh, Griekenland was er ook iemand die uh, met, uh, met zijn vriend ging zwemmen. Cassandra, in Grieksplaats is dat. En uh, die werd ook meegesleurd naar de Open Zee... door de sterke stroming. En uh, uh, vrienden van de, van, de, van de twee... die waarschuwden meteen de, de, de, de autoriteiten natuurlijk. Maar uh, toen werd er gezocht. En die man werd uh, een dag later op, uh, uh, op zee aangetroffen. En wat had hij nou gedaan? Die had zich vastgehouden aan een voetbal. Die, die was uh, ook... Uh, in het water beland. Die was ook meegenomen door de stroming. Maar die kon zich door een half opgrondte voetbal kon hij zich drijvende houden. Hij is 18 uur in de... 18 uur? 18 uur heeft hij in het water gelegen. En er was een moeder van een jongetje en die heeft die bal, zeg maar, gezien. En dat was dus een bal van haar zoontje. En die was al op 30 juni, anderhalve week, eerder was hij al kwijtgeraakt in de zee. En ja, heel toevallig, die man, die, die ziet die bal en Leuken, kan zich daarmee nou, in was leven. Dat was het ah, de tijd nog niet. Ja. Dus. Ja. Nee, dat was, was de, de tijd, tijd nog niet. Tot die man op dat bedje, die niet eens... Die ja, bedenken. en ook die vriend ja. van hem, die is uh, ook nooit meer teruggevonden. Dus dus en vroeger uh, hadden wij natuurlijk, als de oostenwind was, de rode bal, hè? de rode korf, ja. Ja, die uithing. Oh, ja. ja, klopt, ja. Als ja. Ja. er dan uh, veel stroom in Dat is niet meer, hè? Nee. Nee, dus dat Nou, die, je hebt wel de rode vlag. Wel... Je hebt de rode vlag. Nu. Ja, maar ja. niet meer in de korf. Dat was nee, was dat niet. het nee. is iets uh, authentiek, volgens mij ook typisch zandwoord. Ja, Rode, rode ja. Ja. ja, Ze hebben het bij Telsa nog, hè. dat doen ze niet uh, via het scorebord. Maar dan hangen ze kleine viskorfjes uh, op. Als het 2-0 is bijvoorbeeld, dan hangen er twee van die viskorfjes, zeg maar niet. Die hij ze zo op dan. Okay. Ja, dat doen ze bij Telstra. Dat is wel grappig. Is wel een hele aparte club hoor, eerlijk gezegd. Maar, uh, Want daar komt Telstra vandaan? Telstra is aan Muiden, Vels. Hè. Oh ja. Oh, okay. ja. Dus het is nog gelieerd aan een soort visachtige Ja, we uh, ja, ja, ja. worden behoorlijk gesponsord ook door uh, visbedrijven. Ja. En, en door Tata Steel natuurlijk. Maar. Ja. Ja, de visserij staat onder druk ook al uh, in dat, Nederland. Dat kun je wel zeggen, ja. En ja die stink stink dan, dan, dan, die de stinkfransen hebben dat natuurlijk ook weer. Uh, de vissen worden ja, vissen mij, wordt steeds ja. duurder betaald. Ja. De ja, ja, niet alleen de vissen, maar ja. we denken van datastiel, die staat ook onder druk. Ja, ja staat ja. ook onder druk. Om ja. de boel een klein, klein, klein beetje. Wat, wat, wat daar gebeurt, is natuurlijk ook. Uh, kan het daglicht niet. Uh, Verdragen. Nee, dat klopt. dat klopt. Maar die visserij, dat is wel steeds lastiger hoor, voor de jongens om te gaan vissen. Ja, ja, ja niet alleen visserij, maar... We, de, ja, nee, dat, ja, overal natuurlijk. alles De boeren boer dus hebben het, het ook niet goed, ja. goed, hoor. Ja. Nee, uh, dat is waar, ja. Maar, maar nog heel even de visserij, jongens, want een harinkje van Arie Guit in het dorp is toch altijd... Goed, hè? Ja, die is goed, hè? Oh, ja. Hoor ik. Ja. Ja. Absoluut. Ik ben niet van de haring. Nee, maar, is het zo? Nee, ja. ja. ik ben wel van de haring, maar ik denk dat... Uh, zij, ja, ik, ik vind het heel erg gewoon Voor je neus, zeg maar, de beste hebben. Wel de duurste ook, trouwens. Ja. Vragen 3 euro, geloof ik. Bij anderen ja. nog 2,50. Uh, vijf of twee vijf, ja, Maar ja, als je, of je nou een, uh, ja. een vers uh, voor je neus... Uh, maar toen, je ging, toen jij ging trouwen, had je het er ook aan ring? Ja. Oh ja. ja. Nee, nee, dat is goed. <laughs> Hij zei het mee, ring. Ah ja, ja, dat is leuk <laughs> <Ja>. ervan. <laughs> Ja, jongens. Ah, nou, ja, misschien nog een, die dingen, hè? een lekker zomersdeuntje. Ik heb straks uh, wel een hele leuke top 10. Om, uh, ja, oh, die kun je al grondig, ja, de, de top 10 van de beroemdste Nederlandse uitvindingen. Nederlandse uitvindingen. Ja, Nederlandse En oh, dan dat zal je, je de... verbazen wat dat allemaal uh, met meebrengt. Ja, ja, dat is echt heel bijzonder. Wat leuk. Er zijn dingen waarvan je denkt van, hé? Korfbal. Korfbal bijvoorbeeld. Is dit erbij? Nee. nee. Oh. <laughs> Is dat in Nederlands? Dat weet ik niet, niet, maar uh, had er bij kunnen zitten. denk ja, ik. Ja, dat had er uh, wel bij kunnen zitten. Hé hey, jongens, en, uh, ja, we moeten natuurlijk iets, uh, de Klaan. iets uh, draaien van de Beatles. Echt, ja. Dat, uh, ja, dat doe ik dan maar. Hey? Let Letter Sunshine, nee, hoe je dat nummer? Uh, ja. Yeah. Yeah. Yeah. Ja, in ribium, uh, Ja. daar heb je hem. Geweldig, ja. ja. Dat dacht jij al, hè? Ja, dat dacht ja. ik al. Ja. Geweldig ja. nummer. Ja. Ja, ja. Ja, ik, ik vind het ja, een van de is... mooiste nummers van de Beatles. Oh. Was dit een nummer van uh, George Herst? George Herst, nee, ja, ja. ja, inderdaad. Ja, bijzonder, hè? Ja, absoluut mooi Want nummer. Want die, uh, die heeft er heel lang over gedaan om liedjes te schrijven. Dat heeft geleerd nou, hij geleerd eigenlijk. Maar om... mooier gemaakt. Ja, zeker. Maar dat heeft hij geleerd van, van uh, Lennon McCartney. Uiteraard. Van ja, ja. ja, als die goede leermeesters dan. Zo? Ja, ja, ja dat oh, kan je zeggen. Dat ja. kun je wel zeggen, hè? <laughs> En, dus uh, uh, hij was ook een bijzonder groot uh, Formule 1 fan, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, ja, hij heeft uh, goede vrienden met uh, Jackie Stewart bijvoorbeeld. Ja, en hij kwam precies. op feesten en hij nou, ja, dat, dat, dat nummer nog geschreven. Hè? Fast Car. Of ja. uh, zoiets. Fast Street. Ja. Faster, ja. Uh, heeft hij heeft ook geschreven. ging over de Formule 1 en hij uh, was vaak op Squiz ook te vinden. En uh, ja, hij was inderdaad een groot fan van Formule 1. Ja, ja uh, leuk is dat. Ja, leuk is dat, ja. En, uh, uh, Stuart leeft toch, maar hè, dat is dan helaas niet meer. Hè? Nee, nee. dat is jammer, hè? Dat, dat is heel helaas. Ja, heel helaas. Maar ik ben, al, ben, ben nog bij hem op kantoor geweest. Echt waar? Ja. In, uh, in, in, Londen. in Londen. Ja? Bij uh, Handmade Films. Oh, wat, heb je, wat moest je daar doen? Nou, ik zou hem interviewen. Oh, je zou hem, je zou hem interviewen? Ik, ik zou hem door. interviewen. Hoor. En toen, uh, op het laatste moment, heeft hij afgezegd. Nee, dat, dat is niet zo lekker. Ach, God. Pff. Was het toen ook al COVID. Dat ja, natuurlijk. Een, ellende, een laffe tackle. Ja, vervelend ja, man. Ja. Ik denk, ga ik eindelijk eens een Beatle interviewen? Ja, ja. Ging het niet door. Ja, dat was een heel ja. uh, lastig. vraag. Ja. Maar jij, jij, jij had het net over een, een, een documentaire van de BG's, hè? Ja, BG's vorige week woensdag uitgezonden. Waar? Ik, uh, op NPO 3. Oké. Okay. Uh, oh, die ga ik even terugkijken. Ja, dat zou ik zeker doen. Op ja. NPO Start kunnen de terugzien, hè. De afgelopen ik, heb ze ooit woensdag, ik, ik heb ze ooit een keer geïnterviewd ja nou ja, ja was weer heel bijzonder ja. ja nou ja de, ja. de, de, de, de, de drie uh, gebroeders Gib, uh, Maurice, Robin en uh, Barry ja en uh, die hebben natuurlijk geweldige nummers gemaakt en, maar het, het is ook niet echt mijn muziek hoewel wel de eerste plaat uh, die ja, je kocht, dus mooie, die, mooie die, die was van de Bee ja. New York Mining Disaster ja, een 1941 plaat. dat ja. was hun eerste hit in Nederland ook en dat ja. uh, nou, gaat eigenlijk over een heel hun uh, oeuvre wat ze gemaakt hebben en uh, ze waren een beetje in het slop geraakt op een gegeven moment. En, en toen, kwam, toen schreven ze wat nummers voor uh, een film, Grease, met John Travolta. Night Fever. En uh, Saturday Night Fever, inderdaad. Ja. Nou, dat werd een wereldhit natuurlijk. Toen zijn ze weer helemaal opgeklommen. En uh, optreden alle. En, uh, ja, en, en helaas gingen uh, Morris en, en, en Robin kort achter elkaar zijn ze overleden. En dan had je ook nog uh, de, de jongste uh, Gip. Andy Gibb. Andy ja. Gibb, die is en, overleden. Die, aan die aan hebben ze de... ook eigenlijk uh, zeg maar, in de vadervolken meegestuurd. Met prachtige nummers ook. Ja. Uh, die kwam uit Australië en binnen drie maanden was het een, een, een, een ster in Groot-Brittannië en eigenlijk in heel de hele wereld. Maar die kon, echt, uh, die kon het niet aan. Uh, dacht, ja, dit was hem, hè? Geweldig, ja, ja, ja. Dit was de New York Mining Disaster in 1941. Maar die Andy, die kon er niet tegen. Hij alle beroemdheden en het geld. Nee. Nee, nee. hij is helemaal uh, aan drugs en, en ja. alcohol ten onder gegaan. Nee, en later uh, zijn andere broers, uh, Morris en Robin. Die zijn ook. Ik uh, dacht, Morris aan kanker. En uh, Robin aan uh, de gevolgen van een uh, operatie. Uh, oh ja? Uh, ja, daar uh, is hij aan overleden. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, dat heb ik nooit geweten. En uh, aan het einde van die documentaire zegt Barry Gibb ook. Hij zegt. Uh, ik zou alles willen, willen inleveren als een broers weer terug waren. Maar oh, ja? dat gebeurt ja. niet natuurlijk. Ah, maar die treedt nee. nog steeds op, he, die Barry Kidd. Ja, hè? Ja. Maar ja, hij heeft uh, duizend nummers geschreven. Tenminste, tenminste ik begrijp niet dat die mensen dat moeten blijven doen. Ja, maar goed, het is ja. hun leven, weet he? je. wel. Ik bedoel, ja, jij zit nog steeds voor de radio. Uh, uh, ja, dat is net als Warren Buffett, die belegger. Ja, ja. ja inderdaad. Ik kan het nooit meer opmaken. Het ja, is die man zijn uh, lust naar zijn leven. Ja, ja. Nee, ja inderdaad. dat is waar. He? Maar goed, uh, uh, dat vond ik wel heel, heel uh, typerend voor die Barry Gibb Dat hij zijn broers uh, zo mist. En, uh, ja. twintig, uh, top tien, uh, twintig top één noteringen heeft, uh, hebben ze nee, gemaakt. Joh. Ja. So. In Amerika en Engeland. Dus ze komen eigenlijk uit Australië. Australië, ja. ja. Ze zijn geëmigreerd. Hoor. Geëmigreerd naar Engeland. Ja, klopt. En daar, uh, ja, heel lang naar... in, uh, in uh, Miami ook gewoond. Ja. Ook in het huis van uh, Eric Clapton. Meen je dat? 461 uh, Boulevard. Dat is ook een, een, okay. ook een LP hè, van Clinton. Ja. En uh, dat huis hebben ze toen uh, gekocht of gehuurd. En daar hebben ze heel lang in gezeten nog. En, en ook daar prachtige nummers geschreven. Ja. Maar het is een zeer uh, bezienswaardige documentaire, moet ik zeggen. Ja, het is. Als je bij, uh, uh, bij NPO Start uh, BG's Tik dan. Uh, dan uh, ja, kom ik, dan kom je toe er. Ja, die af en toe even. hebben ze hele goede. Ja, dit vond ik een hele goede. Ja. Hij schijnt wel eerder uitgezonden te zijn, maar toen heb ik hem gemist. Ja. Maar ik ben blij dat ik hem nu heb gezien. Nou, dat is mooi om te horen. Ja, leuk. Kijk, nou, leuk uh, dat zijn nou leuke berichten hier. Ja, hoor. nou ja, dat is mijn bedrijf Daar hebben we het aan. Wat aan. Daar, Daar hebben we wat aan. Ja, nou ja, goed. Uh, ik weet niet, uh, Jaap. Uh, ja, met, ik mee... hoorde dat jij nog een... Of, nee, dat, een of ander K-nummer uh, uh, komt er nu eigenlijk. <laughs> of niet? Meesje Jaap's kutnummer. Hey... I really need to take my time off All the work I do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 What about summer on the north side? Where it's up, where it's up What about summer on the west side? Where it's up, where it's up And we rode through the south with the bims in the house This where, where it's at, where it's at. We be hopping on a bike ride where it's up, From the park to the nightlight. I'll I be getting on the mic and I'm busting my rhymes And I'm getting to describe to you where it's up, On the mic I deliver right Where it's Hot summer cold winter right where it's up, You can see me on the terrace when I'm chilling with the fellas And I'm hopping in the river like I, I need, it need it in my life my seconden, en dit was uh, het, uh, het feest nummer van Jaap ah. Vertel eens Jaap, uh, wat dan, dan, moet, dan, dan, dan, dan moet ik hier aan deze tafel schuiven, want die andere doet het natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Jaap is even voor de plek van de hand gaan zitten. <laughs> ja. uh, nee, dit is vorige maand uitgebracht. Ja? Uh, deze man die je hoort, Benjamin Fro, die is uh, hier ooit uh, geweest. Die plek daar ongeveer, links. Dus voor die mensen die ja. kijken of mijn schouder op de webcam die zien. dan dus daar aan de ruimte. Die heeft, uh, en de dame is Noah Loring. Ach, en het uh, zijn uh, Amsterdamse muzikanten. Uh, ze hebben daar ja, opgetreden. Daar daar, daar, daar, daar. dus. Daar dus. <laughs> daar dus. <Niet> daar, daar. <laughs> ja, even voor de mensen thuis die hier op het nee. werk hebben. Maar het, uh, het is uh, bedoeld omdat als weer kon. Hebben ze er uh, vier, vijf zomerse nummers van gemaakt? Covid is voorbij. Dat was de reden waarom ze vijf nummers uh, hebben opgenomen. En daar hebben ze dit onder andere van uitgebracht. Nou, dat is het eigenlijk. Ik vond het een leuk nummer. Vond je wat? Je hoeft er ook niet heel gek veel bij na te denken. Het lijkt een beetje op... God, hoe heette die band ook weer? Het zat bij Warner Brothers. Het zat bij Warner Brothers. Er zaten er meer. Nog niet de Gibson Brothers, toch? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ik, ik, nou, je kom... komt er wel op. Je komt er Misschien op. kom ik er zo nog op. Nou ja, dat, dat, dat is... ja. Nou, dus. Goed, ja, helemaal uh, goed, ik, ik ga weer uh, aan de andere kant. Dan kan Hans uh, wie fijn uh, hier uh, zitten. Want ik dank ben... je ja, wel. Ja. Ja. ja. <laughs> Vond je ben... het erg? Nee, zeker niet. Ik, nee, okay. ik ben trots op nee, ja. <laughs> Hey, zet de uh, YouTube even open. Uh, dan hebben we een leuk uh, achtergrondmuziekje. Want dat vind ik wel heel gezellig. Ja. En, uh, ik schrijf hem wel. Wat heb je voor leukste? gewoon een achtergrondmuziekje. Ik wil gewoon achter. Gewoon lekker dat je een beetje een be ja, muziekbeetje ja, erachter. Laat die geen maar wat Maar uh, niemand hoort wat, of wel? Oh. Ja, dan moet je je oh. uh, match zetten. <laughs> uh, sorry, <Ja>. Hans. <laughs> Met de matchop wordt het beter. Ja, absoluut ja. Nee, Hé, hey, jongens, is er, een, uh, is er nog wat over Zand voor te vertellen? Nou ja, nee. Uh, uh, iedereen is in, in afwachting van de Grand natuurlijk. Maar er gebeurt uh, nog wel een hoop hoor. Ik bedoel, Wat gaat er uh, precies gebeuren? We, nou ja, we, uh, we krijgen bijvoorbeeld het Pride Festival. Hè? Dat komt ja. er nog aan. Dat is uh, maandag over een week, dacht ik. Ja. Uh, dat is natuurlijk een aardig groot evenement. En voor ja. de rest, ja god. Uh, uh, je hebt dus ook maar markten. En, uh, uh, er zijn redelijk grote markten. Nou, er wordt op, uh, altijd wel veel gedaan in stand. Ja, heb ik het idee. Wel, he? Ja, vind ik wel. Ja, zeker. Ja. Ja, Zeker, maar, maar van uh, de week was er een beentje bij jou uh, beneden? Uh, nou, niet van de week, want er was nog wel wat om te doen. Omdat uh, er was eigenlijk een festivalletje ook tijdens die, die parade van de, van de uh, historische Grand Prix. Ja? Uh, nou hadden ze wel, uh, mochten ze wel een, een, een, een podium opzetten bij uh, het Wapen van Zandvoort. Maar ja? uh, mm -hmm. wat ik begreep had uh, uh, Ron Brouwer van uh, uh, Laura Hardy geen toestemming gekregen om, uh, om iets te doen. Ja. Heel raar. Maar ja, goed, uh, ze hadden, uh, hadden boksen buitengewoon. Dus het was uh, ja. buitengewoon gezellig geworden. En ik hoorde dat het op het Kastijsplein ook heel gezellig was. Oké. Okay. Maar jij ja. bent hier niet in het dorp geweest. Jij hebt gezien... Ja, niet nou, gezien. Nee, ik heb de muziek... Uh, ik, ik ga meestal niet met de muziek mee. Nee. Maar heb jij dat kleine paaltje gezien, bij kaarscorrie op het hoekje. Wat nee, is daar het idee gezien? van? Nee, weet ik niet. Want die niet. mensen die kunnen nu geen kan meer op, die leveranciers. Nee, dat is wel heel apart. Je kan, kan waar, je, echt waar? Je ja. kan de straat niet meer inrijden. Jawel, me maar je, je moet nu zo ver doorrijden. Je kan dus niet meer goede bocht maken. Oh, nee, dat heb ik niet <laughs> begrepen, nee. nee. Maar goed, jongen. Maar om het uh, mensen moeilijker te maken. Ik heb eigenlijk. geen idee, ja. Nee. Nou, er gebeurt wel meer hoor. Dat we het mensen moeilijker willen maken. Nou en, ja, de halte straat is afgesloten. Heb jij er last van? Nee, helemaal niet. Nee. Uh, ik zie wel uh, brommertjes al, uh, die er eigenlijk niet mogen rijden met. Uh, ja, die vijf, worden vijf, wel vijf, uitgehouden, hoor. Het is nou, wel een voordeel. Over de nog wel wat 50, 60 door de straat Ja, hoor. Afgelopen zondag was ik even een pizzaatje halen bij Bino. Mijn ja. favoriete leverancier, maar dit geld terzijde. En dan kan ik nu achteruit door de afzetting heen. En dan sta ik weer precies voor de deur geparkeerd. Oh, dat, er dat is wel helemaal opnieuw, mooi. Dus dat is oh, oké. Ja. Dan We mogen wel fietsers rijden en zo, hè? Dus, ja, uh... fietsers mogen ja. er uh... Maar ik heb je... wel het idee dat het, dat het wel een stuk rustiger is. Ja, ja, inderdaad. Nee, je, ben, je ziet een hoop mensen gewoon ja. midden op straat lopen. Het is op zich... Ja. De fietsers van twee kanten vind ik wel iets wat levensgevaarlijk. Ja, is. Ja, is toch link. Hè? Want, Vooral die ik... elektrische fietsen die snel gaan en zo. Ja, en dan ze moet gaan kijken. zo snel. En wat er dus gebeurt is, als ik bij uh, Joey de Slager voor de deur sta... Bij, bij Ger als het ware. En ik wil daar wegrijden, dan moet je zo heel voorzichtig uit je parkeerhaven ja. vertrekken. Want voor je het weet heb je een fietser. Het is me al bijna, een paar keer bijna gebeurd. Ja, ja, ja, ja. Een fietser op je motorkap. Ze ja, nee, dus rijden je als wilde in twee richtingen. Dat, ja. zou ik eigenlijk, dat vind ik wel dissonant in het hele verhaal. Ja. Ja. Toch uh, fietsers één richting. Net als de auto. Ja, ja maar... Ja. Ja. Nou. Houd ze maar, hou ze maar eens tegen. Ja, nee, dat is, nou ja, dat is wat ze volgend jaar willen doen, is uh, brommers in ieder geval bekeuren. He, met camera's, he, want dan, dan, dan kunnen ze de, hun... Uh, oh, dat is nu nog niet het Nee, he? is op dit moment nog niet geval. Dat willen ze volgend jaar wel doen. Ah. Een paal, zeg maar, die aan ja, de grond komt om auto's tegen te houden. Ja. He, dat kunnen ze niet meer doorheen. En uh, uh, een camera voor uh, brommertjes waardoor de verzekeringsplaat uh, opgenomen wordt. Aha. En dan kunnen ze ja. later een bekeuring sturen. Dat is wel de bedoeling. Wat me wel opvalt in de haltestraat is um, uh, uh, de kapotte lantaarnpalen. Oh ja? Ja, hey. voor, uh, uh, voor uh, Marou, uh, tussen Maro en, en, en, en die zonnestudio. Ja. Nou, die is kapot. Het is heel donker in die Halterstraat, s'avonds nu. En de Kanaalweg is al uh, bijna een week. Uh, alle, alle lampen kapot. Heel donker in die straat. Okay. Ja, ik vind het niet goed. Ik ben nee. vannacht wakker van een of andere... Uh, ik weet niet of er ingebroken is, maar dat zou kunnen. Uh, ja. Ja, oh, ja. ja dus, dus, uh, uh, Je, Mensen die wat willen, die, die, die, in het volledige ja. donker kunnen ze wel lekker hun gang gaan natuurlijk. Ja. Ja. ja, verlichting is toch... Maar ik wilde dat gisteren op de website van de gemeente even melden. Nou ja, dat is ook een uh, gedoe. Want je moet dan helemaal uh, met, met, met, met digidee moet je je aanmelden. Ja, nou, toen ben ik er ook mee gestopt. Ja, dan denk ik: bekijk het toch maar. Ze zullen het zelf misschien wel zien. Maar. Dus de, de, ja, dat is een beetje wat er in, wat er in Zandvoort uh, allemaal gebeurt. Maar er gebeurt ja. veel meer hoor, ik kan ik je melden. Maar het is wel gezellig druk in het dorp. Ja, dat uh, is hartstikke leuk. Er is net een nieuw hotel geopend hè, in de Paradijsweg. Heb je die ja. gevallen gezien? ja dat had Gerrit over ja ik heb het nog niet gezien man ja. prachtig is eruit worden, ja? schiet ja, eruit okay. en weet ja. je hoeveel kamers daar zijn 80, uh, uh, uh, hè t ja 80, ja, 82 kamers ja, 82 kamers holy ja, shit dat daar in het, bij het oude keurglas heb je ja, ja. he, daar begint het eigenlijk maar ze hebben die panden daarnaast ook nog uh, is het waar uh, Gees werkplaats was ja uh, Oh, kijk aan. Ja, want het, dat loopt nog heel diep door ja. ook. Hè. En, uh, Ach, de kamers zijn best veel. Ja, dat vind ik ook best veel. Okay. Maar ze zijn aan de andere kant, dus richting Brede rode staat. Ze hebben ze ook nog een heel deel meegenomen. Ah. Maar het ziet, het ziet er van de buitenkant gewoon heel mooi uit. Hey, en parkeren ondergronds of niet? Of? Ja, ja. Uh, dat weet ik niet. Uh, ze zitten natuurlijk wel dicht bij uh, parkeer uh, Zuid. zuid dus ja, okay. uh, daar, daar, kunnen ze, daar hebben ze wel een paar plaatsen volgens mij. En er is de eigenaar, uh, Jorik Puts, die komt uh, komende maandag uh, vertellen over het auto. Over de bouw en over hoeveel uh, mensen te kunnen slapen en dat soort zaken. Okay. In goedemorgen voor tussen 10 en twaalf. Hey, en is er verder nog iets... Uh... Oh, ik hoor net dat het slaagt. Pink Penter. Ja, leuk. Oh. Pink Penter, dames en heren. Toch? Ja, ik, maar ik weet ook niet waarom. Ja, maar wel heel leuk. Ja? Ja. <laughs> Wie doet dit nou? Ja, Jaap. Jij? Waarom doe je dat? De microfoon werkt niet, hè? Dus. Maar gewoon, we zijn aan het praten. Maar het gaat over die uh, lampen die uit waren. Nou, dat is toch. Uh, een van. Of niet? Ah, ga door, ga door, ga door. Ik begrijp niet helemaal. Oh, we moeten we doorpraten. Ik denk hey, dat jij weer. Jij start gewoon een muziekje. Uh, wat me ook opviel gisteren, en daar kreeg ik een filmpje van toegestuurd. Dat. Uh, uh, Club Nautique Ja. Eens een, een, een geweldige. Uh, uh, ja. Een druk strandpavillon. Ja. Was gisteravond om een uur of half negen uh, gesloten. Oh? En ze zijn op maandag en dinsdag dicht. Dus gebrek aan personeel? Of? Dat neem ik aan, ja. ja. Of een gebrek aan. Uh, aan uh, ja, uh, ja, gebrek aan personeel zou het kunnen zijn. Maar als je dat goed organiseert, dan moet je toch wel iets kunnen, waarschijnlijk. Maar als, ja. jij, als, als jij op een van de mooiste uh, zomeravonden. Uh, omhoog negen oh, dicht gaat, ja, is, is natuurlijk geen, geen, geen goed, goed teken. Ja. Maar als je dat nou hoort, hè, want uh, ja, misschien is het ook maar een zekere trend uh, te maken. Of als je Ubuntu of Kajuka en uh -huh. soort tenten hè, waarvan ik heb begrepen dat die één eigenaar hebben, die zorgen, wat, wat Tino ook al zei, toch wel zo goed voor hun personeel. Omdat ze daar ja. bij wijze van spreken in de rij staan om ja, daar te mogen ja, werken. Ja, ja, ja. Ja. Dus het, het kan dus wel, zou je zeggen. Het kan wel, misschien ja, als je tent een beetje albollig is. Dat het dan weer niet werkt. Nou ja, uh, natuurlijk is het niet al uh, albollig, want het is een uh, vrij nieuwe tent. Maar... Ja, het, ja het, het in vergelijking met uh, een tent als Ubuntu Jongen, het is wel ja, erg dat Sarah, de kledingzaak Sarah, daar kan je niet meer passen. Met de pashokjes, want ze hebben zijn personeel tekort. Ach. De pashokjes zijn dicht. Ja, maar ze, ze gaan, die... niet mee, ze gaan ja. er niet mee mee. het pashokje, nog wel? Nee, da, ja, dat, dat maar, ja. er moet ja. iemand zijn ja. die... Die, die, uh, die zorgt die, dat die... ze niet met de nieuwe kleren aan de zaak uitlopen. Oh, ja. ja. En dan, uh, nou, nou, pashokjes gaan dicht. Dus iedereen loopt weg zonder kleding te kopen. Ja. Ja. Heel dat is echt bizar. Ja. Maar ja, jongens, het is wat het is. En, uh, we gaan een plaatje draaien. Ja, want... Akkoord. Ja, wij kunnen er toch niks aan doen. Wij kunnen er zeker niks aan doen. Wat oh, dat is het bloedje, bloedje, van Robson? Wat zeg je allemaal? bloedje, van Rob Nee, dit is wel beter, man. Ja, natuurlijk. Ik maakte maar een grapje. Er is iets is Een we just. Ah, ja, ja, Carol King. Wij kennen haar. Heerlijk, ja. Ja, hè? Lekker, Lekker uh, nummertje. Ja. Lekker deuntje, Lekker ja. deuntje. Leuk, leuk, leuk, leuk dat jij het ook leuk vindt. Zelf gemaakt? Heeft het ze zelf gemaakt? Ze dus heeft het er waarschijnlijk wel zelf gemaakt. Ze nou, heeft het, er, ja, ook wel uh, redelijk wat aan... Uh, Want in de Halterstraat hoor je alleen maar bandjes die kuffer uh, spelen. Er zit nooit uh, iets, nee, iets, iets uh, verrassends tussen nee. <laughs> <laughs> Maar elk mooi nummer wordt verkracht. In alle, uh, ja, maar dat wil ook niemand horen. Nee, daar ben ik ook met je eens. Iedereen wil gewoon bekende dingen... Zet dan gewoon een plaat op of zo. Dat is ook wel. Hé jongens, ik heb nog groot nieuws. Vertel. André Hazes en Monique Westerberg zijn opnieuw als gezin op vakantie. Ach, wat heerlijk toch. Dat is toch leuk. Dat is hartstikke leuk. Niet te geen een een flikker eigenlijk. Oh Nou, lekker positief dan. Ja, maar ja, goed. En Suzanne en Freek gaan ook trouwen. Ach. Ja. Wie zijn dat? Een week geleden zei ze ja. Ik hou mijn mond. Wie de neuk zijn Suzanne en Freek? Nou, hij is Suzanne en zij spreek. Oh, of, andersom. of andersom. In het kader van de ge non-binaire genderneutrale Gender Genderneutrale verknelling. Gender Je weet het niet. Ja, dit vaak niet. Allemaal koffie? Ja. Oh. Ja, we maar koffie. Dit is dus eigenlijk non-nieuws. Non-nieuws? Dus nergens ook. Non-binair nieuws. Ja, zit je in de kant on -show of wat? Ja, wat is het nou allemaal? Wat verpillen, pap. Dat je microfoon is weer, ja. En ik uh, denk ja. dat we vanavond uh, nog wat uh, beroemder worden. want ik Trouwens. Komt, ja. eh, er... Pardon? Nee, sorry, ja. nou hè. Die telefoon van Hans, jongen, die is van zichzelf begonnen. Hij heeft er geen enkele controle meer over. Nee, uh, Daniel Smit is geopereerd, hè, als hersenen. En uh, die ja, is. Uh, Trisha. dat is geslaagd. Oh, dat is ook geslaagd. Ja, ze moeten alleen nog even afwachten of de klachten verminderen. Hij ja. heeft hier nog een keer in Zandvoort uh, Camina Burana uh, gedaan, hè? En, oh, Daniel ja? Smit, ja. Het ja, is vreselijk. En met leuk, het Met minder mannenkoor, maar wat gebeurde er die avond? <laughs> het, het was verschrikkelijk hondenweer. weer. zag 7-8. Oh, ja, uh, <laughs> ja en met de slagregels en alles. Het was op het Venemaplein. Ik weet niet of ik dat nog weten. Ja, dat was heel, heel jammer, want het was een schitterend stuk om, om, ja. om t, uh, op de planken te brengen, natuurlijk, Camino Burana. Maar uh, ja, dat viel helemaal in het water. En, uh, Zonde. Was uh, het door... het, het jaargetijde of was het gewoon pech in de zomer? Nee, het was in en, september of zo. Ja. Oh, in september, uh, of je kunt heel mooi weer hebben tijdens ja. de Grand Prix, of je kunt heel slecht weer hebben tijdens ja, de, ja, ja, ja. de Burana. Maar uh, ja, het, het, het wordt weer eens tijd voor een groot e uh, muzikaal evenement in Zandvoort. Ja, ik. dat denk ik ook. Maar wie, wie, wie, wie kan, moet dat organiseren dan? Ja, uh, nou... Ja, nee. ja? Misschien nee, kan ja, ja, ja. het. Niet. Ik heb ja. Net het uh... ja, maar ik heb het over een uh, vrij bekende artiest dan. Hè. Niet... Uh... Niet, nee, dat ben ik met je eens. Je, je, je, iets, uh... ja, iets leuks, iets uh, weet ik veel. Je moet een strandconcert gaan doen. Ja, een strandconcert, zoals ja. we dat ook in, in Zeeland al doen. Ja, precies. He, Bluff doet het uh, ja. natuurlijk met uh, concertatie. Ja. Maar zoiets, ja, maar dan uh, met uh, uh, ja, topbekende artiesten. Maar ze ze, ze hebben een paar jaar geleden altijd nog een groot podium staan op de Badhuisplein ja en, uh, dat, was, dat was hartstikke druk daar. Mensen willen dat hij? heel graag. We hadden het net over. Met Koep Beethoven. Hoe heet hij nou? Die limbo. limbo? Koep Beethoven. Ja. andere Rieu. Dat zeg ik. André oh, André Rieu. Ja, zette André Rieu. Ja, misschien vind je André Rieu. Misschien een andere Rieus. André andere ja. André the beach. nou ja, dat, dat klinkt wel goed. Hiervoor oh, heb je ook nog een andere Rieu. Dat ja. ja. wil wel graag ruilen. Ik heb de bon met me. <hijen> ja. Ja, nou, die zullen hier man. niet met zijn hele orkest komen, denk ik. Je, nee, je denk weet je niet. niet. Je weet het ja. betaald je, je, betaalt, je betaalt, tom, komt iedereen. Ze hebben allemaal Tom toch? Je weet toch wel wat Sanford is. Al dat violen, man. Als je, je allemaal, is, allemaal betaalt, ja. komen ze allemaal. Ja, denk je? Ja. Ja. Ja, ja, ja, natuurlijk. Als je maar goed op betaalt. Ja, nou, ja. ja nee, dat is ook zo. Het is wel een goede Naam voor Festival. Nee, maar Sanford heeft nog een corona potje volgens mij, waar nog wel wat in zit. Oh, nou, dan moeten we, hoe heet het, even bellen, David? Ja. Kijk, oh ja, die, ja, die, David Auerup. Die is op vakantie volgens mij. Echt waar? Ja. Vindt vind het wel een goede naam voor het festival. Sant in de Violen. Sant in de Violen, ja. <laughs> Ja, dat kan in de, de pio's. De, de, de kwalentrapper, het koopprogramma. En dan een andere serieus. Nee, wel al andere serieus. Ja. Ja. En niet dan, dan de mannenkoor als toetje. Ja, mannenkoor als toetje. Misschien moeten die eerst, anders zijn ze dronken. Ja, ja. Maar bestaat die nog, ja. mannenkoor? Ja, wat heet. Ja, die bestaat nog wel. Hij is heel serieus geworden natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, het is niet meer zo leuk als het was. Nee, ziet, ziet, nee. De, appie er nog in? Appie alcohol uh, ja, maar die, wat was dat nou? Hij, euh, ik sprak hem een paar weken geleden. Hij was het niet meer eens dat er geen uh, uh, biertjes meer na de pauze, zeg maar naar de zaal waar je, waar je ja. weer gaat zingen, dat mocht niet meer. Dat was afgeschaft door het bestuur. Oh. Nou, dat was hier niet meer eens. <lacht> Hoe, waarom dus zou dat nou hij, zijn? Ik stop ermee. mee. Ik stop er mee. <lacht> ja, App ja, het nee, altijd wel... Ik zeg, App, je hebt helemaal gelijk, man. Als dat ja. niet meer mag, dan... Uh, he, nee, vind ze, ik ook. We schaffen We alles af. Ja. En dan mag je niet eens je biertje uit ja, de pauze fucking naar de zaal. Ja, ik, ik, ja dat, zijn, dat zijn harde maatregelen. die zijn Ja, dat zijn nu harde maatregelen. Ja, God, ik, zie hard. het, ik zie dat hele koor nog de bus ingaan op weg naar Arendon. We hebben het over 1982, oh. oh. oh. dames en heren. Dat was ja. 40, ja. Jaar geleden, he? ja, ja, ja. 40 jaar geleden. Ja, onvoorstelbaar. Ja, ik, oh. ik was daarbij ja, in die bus. had ja je nog een soort van een beetje rudimentaire grens gebeuren. Maar er was nog wel een stop ja was ja, de helft van de bus zat aan de koffie met koyak. Ja, ja. Ze dan maar ja, weer de bus ja, dat, in te krijgen. Dat is toch wel gelukt? Over, ja. Wat er allemaal overdag ook gebeurde. Ja, nee, dat kan helemaal niet. Ja. Maar ja goed. We kwamen daar al aan en uh, uh, uh, hoe heet hij Bluis, uh, oude Bluis die zegt. Uh, was er een kerkhof? Ja. En uh, we reden daar langs. Hij zegt: uh, dat, door de ja. <laughs> dat kwam door de patat. Dat kwam je op, omdat het zo heette jouw singeltje aan ja. de achterkant van uh, het drinklied. Weet je dat nog? Dat kwam door de patat. Ja, ja, ja, ja. Die oh, ja, had wel. ik nog niet mee Dat kwam er helemaal niet meer bij. Dus wijs op het kerkhof. Ja. Dat kwam door de patat. <laughs> ja, die was <laughs> wel humor, die oude Ja, Ja, ja, ja. Jongens, top 10. Ja. De top 10 van de beroemdste Nederland Nederlandse uitvindingen. En uh, ja, dat is dan uh, heel bijzonder, want er komen wel hele... Antonie van Leeuwenhoek, zeg jij wel wat? Ja, natuurlijk. Het ziekenhuis. Hè. En wat heeft hij gedaan? Ik denk dat hij een, een, een, een, geen vaccin, maar een... een ja want er is geen vaccin tegen kanker maar onderzoek naar kanker nee nee nee in 1595 heeft hij de microscoop uitgevonden oh heeft hij dat ook gedaan ja, dat aan. is een Nederlander geweest okay. dat is wel heel bijzonder uh... en we hebben een straat naar hem vernoemd in volgens mij een noordhoor van ja. de ja En ja. ja. dat klopt dat klopt dus die heeft al wat betekend okay. voor uh, Nederland in 1602 uh, is het uh, in Amsterdam uh, uh, de, de handel in aandelen. en uh, aandelen. Uh, hivate, uh, begonnen. Dus de aandelenmarkt. Oh ja, dat is in Nederland. 1602. VOC-tijd waarschijnlijk, Ja, de VOC. Ja, en, ja, ja, ja. En, uh, maar in, ook in. Uh, in beurs, van, beurs van Berla. Die wisten wel hoe je geld ja. moest verdienen, hoor. Dat ja, ja precies. Naar uh, wel erg racistisch, hoor. Vind je? Ja. <laughs> Wat noem je racistisch? Dat gaat door. Ik denk Ik wel. Sagirias Jansen. Zeg je dat wat? Zeg je eerst Janssen? Ja, zeg je Janssen? Zoon van oude Jansen, ja. Ja, zoon. <laughs> zo, de, de ongetwijfeld zo. Nou, Jans. <laughs> <laughs> ja, wat heeft hij gedaan? He? Goed. Maar wat ja, die, heeft hij gedaan? Die ja, heeft ja, te, ja. in 1608 heeft de telescoop uitgevonden. Zo. En je die, die hebt natuurlijk naar die Antonie van Leeuwen gekeken. Ja. Dus, eh, wat hij een klein kakker dat groot. Ik ook. Goehoe, goehoe. <laughs> dus dat heeft hij dus gedaan. Het was helemaal... Uh... In 1620, ja, je gelooft het niet hè. Er je gebeurde gelooft... wat in de 1600. Cornelis Drebbel, zeg je dat wat? Nee, dat zeg ik niet. Dat is een Nederlandse uitvinder. In uh, omstreek 1624 heeft hij de eerste vaartuig dat... Onder water kon uh, voortbewegen. Dus zeg maar de onderzeeboot. Onderzeeboot? Oh, ja? Nederlandse uitvinding, jongens. Oh, ja, ja oh, denk nou, dan niet. Licht hoor je over. je nog eens wat bij de Cannaval ja. show. Zo word je steeds ja. trotser op ons, Ja, je wordt steeds trotser. En dat is belangrijk. Ja. In 1673, trouwens, was het uh, Jan van der Heijden. Heeft Jan, Jan heb al uitgevonden. <laughs> nee, Frank. Oh. Die was er al. Die heeft de brandslang uitgezonden, uitgevonden. De brandslang? De brandslang. Ja, dat, was, je moet, je, ja, dat is toch een keer uitgevonden. Toen deden ze het daarvoor dan? Met emmertjes. Ja, met emmertjes. Ja. En met de, ja. Ja, later ontwierpen een aanjager voor het oppompen van het water. En gesteund door de vele positieve kritieken... deed Jan van der Heijden meteen ook wat aan de aanbevelingen... voor de organisatie van de brandweer. Nou ja, dit is natuurlijk... Uh, Jan van der Heijden is aangesteld als eerste generaal brandmeester. Generaal brandmeester. Nou, dat zegt uh, iedereen uh, wel ja. wat. Dus er moet er ergens een Jan van der Heijden kazerne ook zijn. En een Jan mij. van der Heijdenstraat. Een ja, de generaal Jan brandmeesterstraat. Ja. Die is er natuurlijk ook. Ja, en die maar dan weet wel. je waarom. Ja, ja heel, mooi, heel ja. mooi. 1903 is uh, in Nederland, uh, in Eindhoven... Uh, een arts... Uh, Willem e sorry, hij heette Willem Eindhoven... was verbonden aan het Leids Psychologisch Laboratorium... en die heeft de elektrocardiogram... de ECG uitgevonden... Okay. in 1903. Aha. En tegenwoordig kan je dat al met een Apple Watch... kan je je eigen ECG, ECG opmeten. Hmm. En dan kan je hem zien op je telefoon... en dan zie je of je bijna doodgaat of niet. Ja. Hartstikke handig. Ja, zeker. Dat die man dat maar omgaat op het strandbedje. Dat zeg ik... Hé, hey, uh, daarna uh, hebben we de, in 1958, uh, waar wij dagelijks mee te maken hebben... ...de flitspalen, die zijn uitgebonden door... Wat is dat Maus? Maus. Veldmaus. Veldmaus. Mickey. Broer van Mickey. Ja. Die woonde huh. toch in Zandvoort? Ja. Ja. Ja. ja. In 1962, dames en heren, jongens en meisjes die Het cassettebandje. Oh, het cassettebandje. Ja, in, ja. Uh, bij Philips, hè, natuurlijk. Uh, ja. daar, uh, daar de, de, de, de broer van uh, Wim Nederlof. die werkte bij uh, uh, Philips. Ja. Die was daar ook een soort van uitvinder. En die heeft uh, het uh, uh, de, de, de radiodata System ah, ja. uh, ontworpen en uitgevonden Knap. dus dan kan je op de radio zien wat er uh, draait, en nu okay. is dat heel normaal, maar ja. toen ja, het moest ja, in het, het, het begin van de, ja. de oud radio dat ja. je kon zien op welke zender je zat was ja. heel speciaal op, uh, ik weet niet maar waar waar zal het zijn, op acht? zoiets uh, ja natuurlijk de compactist in 1983 was de cd was uh, ja, aan Philips verbonden en uh, er zijn uh, uh, miljarden van verkocht en eh, wat ook een Nederlandse uitvinding is, ja. op 1. Jaap Haatsen, zeg je dat wat? Nee. Was werkgever bij Ericsson. En die, heeft, die is de uitvinder van Bluetooth. Bluetooth. In 1994. Oké. Okay. Ja, en die staat op 1? Die staat op 1. Wat ik mis is eigenlijk de automatische transmissie van uh, gebloeders een van Doornen. Doorne, ja. Ja. ja, want dat is ook ja. een Nederlandse uitvinding. Ja, ja die Zeker. staat op 11 ja, waarschijnlijk. Ja, ja ik dacht het wel 11. <laughs> Ja, daar kan je niks doen. Weet je wat nee. ook een Nederlandse uitvinding is? Nou. Wi-Fi en Wi-Fidelity. Ja? ja die oh, ja? is ook Nederlands. Ook Komt ook uit Eindhoven. Nou, dus, ja, dat is, er, is bizar. Ja? ja, dat is echt bizar. Dus daar het niet opeens zitten? Ja. Nou ja. Daar niet meer Misschien is dit oud. <laughs> <laughs> 1994 hadden ze al Bluetooth. Zo. Met dat, met, dat, uh, met, met dat tekentje, weet je wel? Ja, ja, ja, blauwtand. Ja, ja, ja. Blauwtand. En dat is uh, de term uh, Bluetooth, afgeleid van de Vikingkoning Harald Blauwtand. En de koning interesseerde christendom in Scandinavië en staan symbool voor ingrijpende verandering. Ja, hey. nou, dat kan je wel zeggen. Frank, moet ik ja, jou meer zeggen? Wij hebben toch ook al de tijd doorgebracht in het biegenhokje? <laughs> hey. we zijn er.